Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOSO3. Een heftige gijzeling vanochtend in Antwerpen. Een man drong een huis binnen en doodde daar een man van 21... Drie andere bewoners raakten gewond. De gijzelnemer zou de ex zijn van de vrouw die in het huis woonde. Deze buurvrouw weet meer, vertelt ze bij de VRT. Het is een gezin met kinderen. Ja, een moeder met twee kinderen, volwassen kinderen. De dochter is kunnen gaan ontsnappen, dat weet ik. Maar ik weet niet of er een slachtoffer is, ja of nee, dat weet ik niet. De zoon van de vrouw is om het leven gebracht. De vrouw, haar huidige vriend en haar dochter raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De man die het huis binnendrong is opgepakt. ...en wilde politieachtervolging tussen Rotterdam en Amersfoort vanochtend. Agenten zagen een gestolen auto over de snelweg rijden. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg daarna op de vlucht. Uiteindelijk reed hij het centrum van Amersfoort in... ...na een achtervolging van meer dan 40 kilometer. In de stad randde hij een stilstaande auto. Daarna was zijn eigen wagen zo stuk dat hij niet meer verder kon. En dus ging hij er rennend vandoor. Toch kon de politie hem oppakken. Toen bleek ook nog eens dat hij niet mocht rijden... de bestuurder was was een Franse jongen van 17. En er wordt zo gefietst bij het NK wielrennen. En bij die wedstrijd gaat het vandaag ook over wie er niet is, Amy Pieters. Ze viel eind vorig jaar heel hard van haar fiets. Ze kwam op haar hoofd terecht en lag daarna lang in coma. Inmiddels is ze ontwaakt, maar ze is nog steeds deels verlamd... en heeft hersenletsel, vertelt haar vader. Ze kan er niet, uh, niet praten. In de rechte arm, rechte been, dat gaat nog niet. Dus uh, ze moet over mee geholpen worden... Maar uh, we blijven hoop houden en uh, de behandelde artsen, die ziet vooruitgang in en gewoon heel lange tijd nodig. Er is nu voor haar een crowdfunding actie gestart om de revalidatie deels te kunnen betalen. De familie van Amy is er heel blij mee. Ze vinden het een hele lieve actie van de ploeg van Amy. In het weer nog: in het oosten zon, daar is het 25 graden. In het westen bewolkt en af en toe een bui. Daar is het 20 graden. Morgen precies andersom. ZFM Verkeersupdate. Verkeers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 We wanna squeeze you too But Let me take it in my arm Let me feel you with my time, shocker Cause you know that I'm the one that keeps you warm, shocker I make it more than just a physical dream I wanna to rock you, shocker Cause you make me want to squeeze Feel for you En ook, uur uh, 2 uh, beginnen we lekker met uh, Zandvoort op zaterdag. De disco klassieker van Chaka uh, Khan hoorde je. En dat was uh, volgens mij een van haar uh, aller, aller, aller grootste hits: Jordi, I feel for you. Welkom terug, Zandvoort. We zijn er, uur 2 alweer uh, op het jong. En uh, wat gaan we nu uur 2 allemaal doen?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 Klopt. Even even, we kijken met ook een scheel oog, dus live naar uh, de ADAC GT Masters in Zandvoort. Waar momenteel de Porsche Carrera Cup wordt verreden. Met uh, Larry ten Voorde uh, op een, een tweede plek. Het is absoluut een kandidaat voor het kampioenschap. Vorig jaar was hij ook uh, weer kampioen uh, in deze klasse. Hij ligt momenteel op een tweede plek. Dus, uh, de safety car is net weer van de baan. Want uh, er was er toch een, een, een dermatig ongeluk uh, tussen twee Porsches, uh, waardoor de baan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 zitters, zoals uh, Porsche's, Ferraris, Lamborghinis, uh, Mercedes, GT's, uh, dat soort uh, dat soort auto's. Uh, de, eigenlijk kun je wel zeggen: dit weekend ook weer de beste coureurs uit, uit Europa die, uh, die om die titel uh, strijden. En het is, wij zijn een ronde van een van de zeven die door uh, in du met name in Duitsland, maar ook in Oostenrijk, in Italië wordt verreden, en dan uh, één keer per jaar ook in Zandvoort. En ja, dus uh, ja, uh, uh, weer volle bak.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 in dat elk weekend al uh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 Degene die de recherche vuur, merken we, we hoorden wij alleen dat, er, dat er veel meer animo is hè, dan, ja. dan dan voorheen. En dat is ook logisch. Hè. Mensen hebben het hebben ze antwoord op, het, op het tv gezien of zijn niet geweest met de dus die willen daar ook gewoon zelf. Mensen willen even zelf een rondje ja. rijden, inderdaad. Ja. Ja. En dat kan natuurlijk ook uh, sinds vorig jaar ook uh, virtueel met de uh, simulatie op het circuit. Zeker, ja. Um, ja, we hebben... ja.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 dit seizoen.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 en daar hebben we ook vertrouwen in dat we die 100.000 mensen per dag goed aankunnen. Ja, nee, inderdaad. Uh, dan nog even tot slot. Het circuit krijgt ook weer de laatste tijd te maken met uh, veel rechtszaken. Zitten jullie dat nog in de weg? Nou, veel rechtszaken, dat zou ik niet willen zeggen. Natuurlijk er lopen er nog een aantal procedures. Uh, zoals we zoveel procedures de afgelopen hm. jaar hebben gehad. En ja, weet je, het hoort, hoort erbij. Uh, uh, en uh, ja, wij. Uh,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 Ja, zo was het inderdaad vanmorgen bij Goedemorgen Sanfoort. Erik Weijers die inderdaad sprak over de voorbereiding ook van de Formule 1. En vandaar dat ik deze even heel kort voor je wil gaan draaien. Zo klinkt het dan als de race begint en als de race ten einde is. Inderdaad, de thema muziek van de Formule 1 hoor je. Zo dadelijk de evenementen, maar eerst deze.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 Voor meer informatie over kunst in Zandvoort... nogmaals, kijk op www.visitsandvoort.nl... kunst- en cultuur Zandvoort. www.visitsandvoort.nl... kunst- en cultuur Zandvoort. Dat wat betreft het Zandvoortsmuseum. Eh, op aanstaande juli, en wel op 1 juli... is het weer tijd voor de ibiza Markt Boulevard. Dat is van smorgens 8 uur tot smiddags 5 uur.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 Ja, ken jij hem nog? Ja, dat ja, is een oude piraat. Die had zijn uh, lapje voor zijn ogen, ja, zeg maar. is ook legitiem geworden. Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Dat was uh, Rob van der Velden. Leuk. Hoe het kan, weet ik niet. Maar goed, het is allemaal wel. We gaan er uh, nog een uh, mooi feestje van maken. Tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. Met Narada Michael Wolden. hier is de Divine Emotions. I want to tell you Ooh, I seem to be falling Yes, I do Zeker liefhebben van de muziek uit de jaren 80. Zo deze single van de Ryder Michael Walden. Je hoorde de Divine Emotions. Nou, de Porsche Supercup uh, tijdens dit uh, ADSC GT uh, Masters uh, Weekend op het circuit Zandvoort.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 de parkeermeters. Kan, kan je ook nog gewoon contanten betalen? Nou ja, ja, dat is maar de vraag of dat uh, kan. Dat weet ik ja niet eens. Nee, dat zou wel... Uh, nou ja, goed. Of misschien van die aanmeldpalen, weet je wel. Met een nummer uh, erop en dergelijke. Ja. dat gaan we na het seizoen dan wel weer evalueren. Of niet? Zeker, zeker. Maar goed... Uh, in augustus al, geloof uh, ik. Oh top? ja, nou, als ze slim zijn, uh, beginnen ze in juli. <lacht> maar goed, wie ben ik. Oké, okay, maar ook uh, de vraag natuurlijk. Uh, wat betekent dat voor de gasten die uh, naar Zandvoort komen met de auto?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 Voor oudere Für ältere ook met Gehbehinderung, is dat natuurlijk al heel erg vermoeiend en een zuimdodging. Voor jongere is het nog oké, maar klopt het het nu is in de zomer? Bij deze temperaturen is het al een half uur te lopen voordat je bij strand aankomt en al is. Clementine denkt ook dat er een verkeerd beeld bestaat van de verblijfs dat ze alleen naar Zandvoort komen voor het strand. Is echt niet zo.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 Ben jij bent na twee biertjes sinds je haar hebt ontbloed. Ach man, ik ben het niet verleerd, het zit nog steeds in mijn bloed. En ik heb trouwens gehoord dat die blonde er werd. Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de gram. Ja, die laat zien hoe we Oh die shit ouwe, dat is de meeste niet. Maar goed, ik zie je binnenplicht. Is goed, dan haal ik vast binnenplicht. Kijk ons na, nou. we zijn weer weer We lijken wel weer af tien jaar. Nu snap ik waarom. We zijn met de bijna, het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er iets veranderd. Breathe. Me niet de nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje Je hebt gelijk, maar dit is het mooiste wat er is. Hé, maar heb jij nou het nummer van die blonde gefixt? Nog niet, nog niet? Maar wel van die shit houden. Dat is ook de meeste niet. <laughs> maar goed, ik ga weer naar binnen viet. Is goed, dan haal ik weer 20 weer. Kijk ons slaaf, nou, bedankt. Oh,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 Daarna zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag. Op deze zaterdagmiddag in Zandvoort.